Kinderen dan eenvoudig kunnen overstappen van het ene schoolkiegel naar het andere. Vicevoorzitter van Asseldonk van dgo Het is dat met Samson eens, die maar aan de kop van Twijfels waren in de jaren negentig volop vredescholengemeenschappen. En die zijn dus allemaal weer versmolten. een het van een maatschappelijke trend die tegen het PVDA-plan ingaat. Als ouders graag categoraal onderwijs willen, bijvoorbeeld aparte gymnasia, dan moet het onderwijs daarin blijven voorzien, vindt Van Asseldonk. De Belastingdienst heeft Dagblad Trouw gevraagd om documenten over te dragen uit de Panama Papers. De krant heeft dit geweigerd met het argument dat ze geen eigenaar is van de documenten. Die zijn van een internationale groep onderzoeksjournalisten. De Fiscus neemt daar genoegen mee. Eerder deze week vroegen de Finse autoriteiten aan de publieke omroep daar ook al om gegevens over de Panama Papers. En om dezelfde reden als Trouw wil ook de Finse omroep die informatie niet geven. In Stuttgart zijn vanochtend 400 demonstranten opgepakt in de buurt van een congres van de rechtspopulistische partij Alternatieve vuur Duitsland. Volgens de politie gaat het om linkse activisten. Ze hadden hun gezichten bedekt en dreigden met ijzeren staven. Ook werden autobanden in brand gestoken. De anti-immigratiepartij AFD stelt vandaag op een congres in Stuttgart het landelijke partijprogramma samen. Het aantal doden na het instorten van een flat in de Keniaanse hoofdstad Nairobi is opgelopen naar zeven. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt. Mogelijk liggen er nog veel mensen onder het puin. Gisteren stortte de flat van zes verdiepingen in. Het Rode Kruis gaat ervan uit dat dat gebeurde als gevolg van overstromingen. In Kenia regent het al dagen fors.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 Yeah, ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Tweede uur. En uh, wij gaan het hebben uh, over een aantal onderwerpen Irene. Waar gaan we het allemaal doen van de uh, tweede uur? Uh, tweede uur, Eerst ja. Eerst maar eens met uh, Jan Beelen. Precies. Uh, we gaan eerst met Jan Beelen, pardon Belen praten van de CDA trouwens. Over onder andere het gebruik van de zonnepanelen waar wij een brief over hebben gehad als bewoner. Uh, daarna komt Erik Weijers praten over 4 en 5 juni. Want dan komt Max Verstappen. Dat is fantastisch en helemaal prachtig natuurlijk. En als laatste hebben we George Polman over uh, de stand van zaken van het ontwerp van water... Plein achter, ja, achter ons, dat is achter wel heel ons, belangrijk ja. ook. Maar goed, Jan, daar beginnen we mee. Goedemorgen We gaan met Jan. Jan praten over uh, de brief die wij allemaal gekregen hebben, waar ja. je ook woont, uh, over zonnepanelen. Uh, hoe komt dat zo ineens in Zandvoort op? Uh, de, misschien dat je niet dat allemaal weet, maar uh, want de brief kwam van de wethoudster... Klopt, klopt. En hoe, hoe komt een wethoudster daarbij uh, om ineens een brief te sturen over zonnepanelen? Nou, twee jaar geleden, precies twee jaar geleden is het coalitieakkoord afgesloten. Daarin is ook een passage opgenomen over duurzaamheid. En ik denk dat we in dat kader ook die, die actie van de wethouder moeten kunnen zien. Het is een, een streven van het college en van deze coalitie om, een, uh, ja, om naar een duurzamer Zandvoort te gaan. En ik denk dat zonnepanelen daar een buitengewoon goed middel voor zijn. En het is denk ik goed dat we iedereen in Zandvoort attenderen op een gezamenlijke actie. Um, om gezamenlijk... Uh, zonnepanelen te kunnen inkopen en op die manier ook Zandvoort te verduurzamen. Ik denk dat je op die manier dat het moeten zien en dat het ook een goed initiatief is van, van wethouder Chalik. Er zijn natuurlijk veel inkopen en veilingen van allerlei instanties, gas, zonnepanelen, noem maar, maar op. Wat, wat maakt Zandvoort dan bijzonder met zo'n zo veiling? Nou, het is Zoals ik het heb begrepen, het is een, echt een gezamenlijke inkoopactie met meerdere gemeenten. Mm. Dus de gemeenten die faciliteren als het ware een soort van gezamenlijke inkoopactie. Eh, met elkaar proberen we dan zoveel mogelijk mensen ja, te, te bereiken en mee te laten doen. En op die manier dan een hele goede deal voor, voor de zandvoortes eruit te slepen. Waarmee dan goede zonnepanelen mm. kunnen worden ingekocht. Is er bijvoorbeeld... Ik, ik woon in een, een huurwoning van de Kei. Is er al met de Kei bijvoorbeeld contact geweest... over dan bijvoorbeeld de woningen van, van hun, de huurwoningen... dat die daar ook bij betrokken worden? Want ja, voor de rest denk ik niet dat er veel kan gedaan worden met de, met de huurwoningen. Want die, wij hebben natuurlijk ook een brief gekregen. En dan denk ik... Wat is daar de meerwaarde uh, van? Geheel terechte vraag. En wat mij betreft ga ik die vraag ook stellen straks bij, bij de prestatieafspraken die we met de kei gaan maken. Want, wat mij betreft, worden ook zo snel mogelijk op dat punt echt stappen gezet door de kei. Uh, kijken in hoeverre we ook al die woningen van de kei kunnen voorzien van zonnepanelen. Ik denk dat dat echt een lange termijn ambitie is. En dat we zeker met de kei afspraken moeten gaan maken als ze hier überhaupt blijven. Maar dat is nog een andere zaak. Dat vraag ik daarna gelijk even Dat is nog heel iets anders. Wat ook nog heel interessant is. Ja. Maar. Uh, wat betreft die zonnepanelen is het een aandachtspunt. En wat het CDA betreft gaan we er zeker aandacht voor vragen bij de komende prestatieafspraken. Had dat je? niet van tevoren moeten gebeuren? Of nou, zie ik dat verkeerd? Volgens mij zijn er wel. We hebben altijd wel duurzaamheidsafspraken met de kei gemaakt. Volgens mij zijn we op dit moment ons vooral aan het richten op energiebesparing. En hoe kunnen we die, die woningen zo energiezuinig maken? Maar wat mij betreft kan er een stapje bij. En kunnen we, wat die zonnepanelen betreft, ook met de kei nog uh, flinke stappen maken? Nu. Uh, um... Je tipt het al even aan, hè, over de kei. Er is besloten dat uh, woningbouwverenigingen hun, uh, hun residentie moeten hebben of hun residentie moeten kiezen. En dan zouden ze de buitenwijken moeten laten vallen. Uh, hoe zit de kei in Zandvoort dan? Want zij hebben natuurlijk in, uh, in Amsterdam hun grote uh, woningwijk. Ja, dat is een zeer terechte vraag. Dat is ook een, een heel lastig ja. dossier. Maar om het even kort samen te vatten... we hebben op dit moment een nieuwe woningwet. en Die woningwet bepaalt inderdaad dat een woningbouwcorporatie... maar in één gebied, één kerngebied actief mag zijn... Um, de Kei is voornamelijk actief in Amsterdam. Dus dat zou betekenen onder deze nieuwe wet... dat in, in, in principe de Kei niet meer mag investeren in Zandvoort. En vandaar dat op dit moment... maar dat is nog echt een lopende zaak. Ik weet niet in hoeverre dat ook straks daadwerkelijk zo gaat zijn. Maar zoals ik het nu heb begrepen... lijkt het eruit te zien dat we met de Kei... in een grote woningmarktregio Amsterdam gaan komen. Dus dan blijft de kei gewoon... Dus dan uh, blijft eigenlijk alles bij hetzelfde. En dan kan de kei blijven investeren. Maar dat wordt denk ik nu op dit moment allemaal uitgezocht. En volgens mij gaan we dat in, in mei, in de commissie van mei of in de commissie van juni gaan we dat met elkaar bespreken. Maar dat loopt op dit moment nog. En dat is ja, een heel lastig, heel lastig dossier voor iedereen hier in Zandvoort. Ik kan me, kan me voorstellen dat als je nu uh, bij de kei aankomt van uh, doe maar even uh, als het kan in zo'n prestatieafspraak uh, zoveel zonnepanelen op het dak van de huurflet, Dat is de wij weten niet zeker of wij wel in Zandvoort blijven. Dus we zetten dat even op de hold. Ja, dat zou buitengewoon jammer ja. zijn. Maar... Ja, dat begrijp ik. Maar ik kan me ook voorstellen... dat je als investeerder even zegt... nou, ik investeer even niks. Want misschien mag je hier niet blijven. Nou ja, mogen niet. Want dat is wel het vervelende dan. Hè? We hebben van het kabinet een nieuwe woningwet gekregen. Mm -hmm. De gemeente zouden meer invloed kunnen hebben... op, op, op het beleid van de woningcoöperatie. Maar we kunnen de kei niet dwingen... om Zandvoort te verlaten. Nee. Nog even los van de vraag of we dat zouden willen, maar dat is dan weer een, een makke van deze wet. We, kunnen, we staan als het ware met de rug tegen de muur. En als de kei zegt, nou, we, we gaan, eh, ja, die woningmarktregio Amsterdam gaat niet door en we houden het lekker zoals het nu is. Dan kan de kei gewoon zeggen, we houden het en we gaan niet meer verder investeren. Okay. Dat lijkt me heel onwenselijk, want we moeten bouwen, we moeten meer sociale huurwoningen ook wat dat betreft hier, hier eh, creëren. Um, en dat is echt een punt waar ik mij ook wel zorgen over maak. Voor, uh, ook voor jongelui en ook gewoon sociale woningbouw moet, moet, zou er moeten komen. Nou, daar is uh, een plekje voor bij de Cordex. Maar dat gaat uh, nog twee jaar duren. Um, je haalt het zelf al aan. Twee jaar geleden is het coalitieakkoord uh, getekend. En uh, wat hebben we in die tijd bereikt? Nou, ik heb volgens mij 15 minuten hè, om op dit moment. al. Dan... We zijn er al acht van om. We zijn er al acht van om, <laughs> kunt u nagaan. Ik denk echt dat ik daar een uur of twee voor van kan van praten. Maar want... ik wil graag uh, uh, wat voor uh, uh, deze coalitie de highlights zijn die jullie bereikt hebben in die twee jaar. Ja, er zijn, eigenlijk we hebben drie kernpunten waarvan wij zeggen van, dat is heel belangrijk. Uit het coalitieakkoord. Uit het coalitieakkoord. We willen één, de financiën op orde brengen. En ik denk als we nu kijken naar de Zandvoortse financiën, dat we daar ontzettend goed mee op weg zijn. We zijn we hebben de financiën in controle. We hebben ervoor gezorgd dat de lasten niet verhoogd worden. We hebben ervoor gezorgd dat wij die zorgtaken heel goed hebben overgenomen. Waarbij we ook nog natuurlijk verbeterpunten hebben. Dat is ook direct het tweede punt. En we vinden dat iedereen die zorg nodig heeft, die zorg ook moet krijgen. En daar moeten we ook. Ja, moet, krijgen, dus dat moet is, krijgen. Dat is nog niet zover. Nee, nou, precies. we zijn, ik, dat wil ik niet zeggen. Er wordt op het moment wordt er hard gewerkt. En er zullen altijd verbeterpunten zijn. Maar het is een ambitie van de coalitie om die, op het tweede punt iedereen die zorg nodig heeft. Van zwakker, maakt niet uit wat, mm -hmm. om die ook te ondersteunen. En het derde punt is om de Zandvoortse economie te versterken. En daar zien we op dit moment met Pop-Up bijvoorbeeld een, een heel goed voorbeeld van hoe we met elkaar hier in Zandvoort een uh, ja, het echt weer die, die goede sfeer terugbrengen. Echt die ondernemerssfeer. Versterkt, versterkt pop-up de economie, denk je? Ik denk zeker dat het de, de, de economie kan versterken. Als je ziet dat we op dit moment niet meer denken in problemen, maar echt in oplossingen. Vooral die van mogelijk maken. En dat dat echt een, een verandering is ten opzichte van de voorgaande jaren. En dat dat ook echt een coalitiekort is. Het staat omschreven. En uh, voor de komende twee jaar, wat, wat zijn de uh, highlights voor het CDA? Jullie hebben uh, van de week jullie ALV uh, gehad. Hoe was dat? Was het druk? Het was, nou ja, van, ja een lokale politieke partij, eh, relatief gezien was het, was het redelijk druk. Zeker. Het was, een, het was een hele fijne ALV. We hebben ook geëvolueerd. Hoe, hoe hebben we dit de afgelopen twee jaar gedaan? Wat heeft het college de afgelopen twee jaar gedaan? Um, en er zijn er bijvoorbeeld punten naar voren gekomen als de Watertoren. Waar u straks ook over gaan praten. He, na vijftien hopeloze jaren gaan we eindelijk naar een plan toe. Wat mogelijk kan gaan leiden tot een, nieuwe, ja, een nieuw plan. Een haalbaar plan. Daar staat ook een stukje over in jullie verkiezingsprogramma. Zeker. Ja, ik heb... Toen, ik was toen ben jullie wel eens teruggelezen? Nog... Zeker ja, want ik, heb, ik was volgens mij een jaar lid van het CDA en dat was een van mijn eerste vergaderingen op de ALV. En toen heb ik echt met, bij gert Bluis, met een briefje ben ik naar Gert-Jan Bluis gegaan ik heb tegen gert Bluis gezegd van dit moet erin komen. Wij moeten voor die watertoren staan, stonden we al en dat moeten we nog de scherper inzetten. Dus die watertoren die er nu is, die gaan we behouden en die gaan we renoveren. En zoals het er nu naar uitziet gaat het ons nog lukken. ook. Daar ben ik echt heel erg trots op. En dan gaan, we, dan gaan jullie straks ook met de heer Polman ook over praten. Dus. Ja, dan uh, willen wij wel zorgen hoe dat nou <laughs> bij jullie gaat aflopen. Want uh, wat wij eruit begrijpen is dat uh, uh, in, uh, in, er zijn drie plannen. Plan 1 uh, en plan 3 die liggen binnen het bestemmingsplan. Maar plan 2, dat is het uh, plan met uh, de rode daakjes, dat ligt buiten het bestemmingsplan. Dus dat zal ook in de politieke sfeer besproken moeten worden. Z Zeker, dat, dat gaat het ook worden. Wat we nu eerst gaan doen, we hebben in de gemeenteraad hebben we korte presentaties gehad. We hebben het met elkaar we, zijn, we hebben de highlights als het ware van de plannen te horen gekregen. De grote contu, de schetsen van, van de plannen. Ik was er echt heel enthousiast over. Um, maar het is nog uh, toch veel te prematuur om te gaan praten over bestemmingsplannen en alles. We gaan um, want het uit, gaat nu uh, eerst naar de bewoners toe. Ja. We gaan kijken wat vinden de, de zandvoorters ervan. En um, ja... Verder. Ja, daar gaan we straks met, uh, met meneer Polman over hebben. Hoe, dat, hoe die procedure verder gaat lopen. De komende twee jaar, CDA, coalitie, wat zijn de de plannen of de highlights? Dat is zoals gezegd, de Watertoren is een highlight. We gaan voor minimabeleid, gaan we echt, daar gaan we echt voor, hebben we voor geknokt. Dat hebben we in de, in de, bij de begrotingsbehandeling ook aangegeven. We vinden echt dat mensen die het wat minder hebben, dat we die ook moeten gaan ondersteunen. Hoe, hoe, wil, hoe wil je dat als coalitie? Nou, als coalitie hebben we dus een motie ingediend. En hebben we aangegeven dat wij minimabeleid zo snel mogelijk willen herzien. En ook willen, ja, extra willen aankleden als het ware. Een beetje in lijn met Haarlem. Maar wat... wat... Noemen ze een voorbeeld hoe je dat gaat herzien? Of wil herzien? Nou, ik zou een voorbeeld noemen. We hebben op dit moment een, een, een best ingewikkeld minimabeleid. Dus als u nu, bij wijze van spreken, een aanvraag zou doen... hebben we allerlei, allerlei ingewikkelde regels en staffels bedacht... waardoor het heel onduidelijk is wat, we met, wat, wat deze mensen kunnen krijgen van ons. En we willen dat helder hebben. We willen er zorgen dat mensen sneller en beter... ook gebruik kunnen maken van deze, van deze regelgeving. regelgeving. En um, ja... Daar willen we uiteindelijk met z'n allen een sociale en een, een beter standvaart van maken. Dus, wat, wat, wat, ja, ja, wat. dus dat, dat wordt uh, verder uitgerold. En dan gaan we weer richting verkiezingen zo uh, over twee jaar. Hoe staat de wimpel ervoor bij het CDA? De wimpel, die, die staat er goed voor. Ja. Ik moet zeggen, over twee jaar... U, u geeft het geheel terecht aan. Over twee jaar hebben we verkiezingen. Maar eerlijk gezegd ben ik daar nog niet heel erg mee bezig. We zijn vooral nu bezig met het uitvoeren van het coalitieakkoord. Maar over twee jaar, ja... Ik verwacht weer een, uh, een, een, een leuke verkiezingsstrijd. En ik verwacht een, uh, een CDA dat weer vol ambitie en vol enthousiasme... Op een positieve manier die, die, die verkiezingen in gaat. Oké. Okay. Nou, dan, uh, dan gaan we dat. Uh, nou, we spreken elkaar zeker nog wel een paar keer binnen uh, de twee jaar. Hè, want er gaat natuurlijk van alles gebeuren waar jullie en de uh, oppositie een mening over hebben. Die wij weer graag ventileren in het Zandvoortse. Uh, Jan Bel, ontzettend bedankt voor je komst en je uitleg. En we spreken elkaar uh, zeker weer. Dankjewel. wel. is goed, fijn weekend. Dankjewel, jij ook. Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort in het tweede stukje. Um, wij praten met Erik Weijers van het circuitpark Zandvoort. Eén goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik, heb, uh, um, ja, ik wil ook nog even over die Henkoek hebben straks. Yeah. Die twaalf uur is. Maar yeah. uh, eerst uh, staan kranten en media. Die staan bol van... Uh, uh, de Makverstappen Racing Days 4 en 5 juni. Ja, uh, ik mis 3 juni. <laughs> ja, maar dat... <laughs> komt dat later uh, nog? Dat? dat komt later nog. Nee, dat uh, inderdaad. Uh, 4 of 5 juni is natuurlijk op het CW het evenement. Uh, maar inderdaad, uh, dat kan ik hier wel zeggen. Een primeurtje. We gaan op 3 juni. Doen we weer de aftrap uh, met, uh, met Max uh, Verstappen in het, in het dorp. We hebben het gemeentehuis weer. Dus, s'avonds. Uh, avonds. Het exacte tijdstip weet ik nog niet. Maar, uh, nee, dat doen we net als vorig jaar. Dat is een heel leuk bevallen. Uh, en uh, dat doen we ook weer voor de zandvoerders en alle fans die al aanwezig zijn. Dus... Uh, het uh, viel mij vorig jaar op dat er niet alleen mensen uit z'n waren, maar uh, toen er al opgebouwd werd, en ik denk dat het een uur vier was middags, dat ze uh, de hekken neerzetten, dat daar zo'n 200 man stond. Ja, klopt. Maar ja, goed. Dat trekt, als daar zo'n Formule 1-noten neer wordt gezet, ja. dan trekt het natuurlijk altijd uh, mensen. En uh, ja, dat was natuurlijk ook spannend, hè. Daar wordt, werd dan ook even gestart. Dat geeft natuurlijk een hoop herrie, dus... Uh, ja. je, hebt, je hebt geen klachten? Nee, nee, nee. <laughs> ik moet zeggen, wij krijgen nooit klachten van Formule 1 auto's. Nee, nee, nee <laughs> Over geluid nee, van Formule 1 auto's is antwoord. Uh, het was... Uh, uh... Natuurlijk ontzettend leuk om, uh, om Max Verstappen die, uh, die avond in het dorp te hebben. Uh, er zijn uh, interviews gehouden op het Bordes. Uh, is het ongeveer hetzelfde draaiboek? Uh, ja, dat, we moeten er nog wel exact invullen. Maar ga ervan uit dat het in grote lijnen hetzelfde zijn als het vorig jaar. Uh, dat is ons goed bevallen. Het is uh, de familie Verstappen goed, geval, goed bevallen. Uh, nou, ja, de media heeft het heel leuk opgepakt. Dus mm. het is ook een hele leuke aanvulling ook voor, uh, ja, voor het gebeuren in, uh, in het centrum. Ik vond het uh, opvallend dat beide... Uh, bij de handtekeningssessie, dat hij daar rustig gewoon anderhalf uur uh, is bezig geweest. zonder zich nergens aan uh, wat van aan te trekken. Hij bleef nee, heel rustig. Geconcentreerd. Ja, misschien, misschien dat dit jaar zijn handtekening al wat korter is geworden. Ja, dat, dat die kant, wil ik ja, ook een ja. beetje op. Er ja. ja. is natuurlijk op de televisie en bureau in de media. ontzettend veel aandacht gegeven aan, uh, aan Max. Ja. En dus ook daarmee het circuitpark. Uh, ja. Er uh, werd er echt heel veel genoemd. Ik dacht, nou, dat is toch hm. wel een uh, ja, super dat, promotie dat ook. ook. Klopt, inderdaad. Hè. En dat is. Uh, kijk, wij kennen natuurlijk. De, de familie uh, Verstappen al, uh, al heel lang in Zandvoort. He, Jos heeft natuurlijk uh, ook vroeger gereest. De Masters Formule 3 gewonnen. He, Max heeft dat in 2014 gedaan voordat hij naar de Formule 1 ging. En ja, die relatie is altijd heel goed gebleven. Mensen zien Zandvoort is ook echt hun thuisbasis in Nederland. En uh, ze vinden het ook belangrijk dat er gewoon één keer per jaar gewoon een fan-evenement is in Nederland. En uh, nou ja, als het aan ons ligt en aan hun ligt, gaan we dat nog ja. vele jaren hier in Zandvoort doen. Ja. Het evenement. Uh, um... Ik heb natuurlijk allemaal vroeger de Marlboro Masters wat uh, gigantisch was. En nu pikt een ander bedrijf dat op. Een grote supermarktketen. Um, staat ook in de krant dat er honderdduizend mensen verwacht worden, want zij gaan allerlei acties doen uh, ja. waardoor je een kaartje kan winnen Klopt. of kan krijgen. Ja, kan, kan, kan, kan, Je moet er wel iets voor doen ja? uh, als je nou, bepaalde boodschappen haalt bij de, bij de Jumbo supermarkten. Helaas hebben we die niet in antwoord. In voor je. In Halen, waarschijnlijk ik ze het niet zijn, dus ga daarheen. En je koopt een aantal actieproducten en dan krijg je, je kassabonnen en code. Met die code kun je dan naar een website gaan. En dan kun je een duinkaartje kun je, kun je downloaden. En ja, de verwachtingen zijn heel hoog gespannen. Uh, ik moet zeggen, ik vind zelf de uitspraak van Frits van Eert van Jumbo... 100.000 bezoekers per dag wel heel erg uh, optimistisch. En uh, nou, dat, dat, dat zal ook niet gaan gebeuren. Maar laat ik zeggen, als we er dus 100.000 over, over twee dagen zouden krijgen... ...dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja. En dan hebben we een fantastisch mooi weekend hier in Zandvoort met elkaar. En, uh, en daar gaan wij ook voor. Uh, het is overigens niet zo dat er alleen maar uh, uh, gratis kaarten zijn voor het evenement. Uh, er zijn ook uh, uh, pedokaarten uh, te koop en uh, tribunekaarten. Uh, die zijn dus niet vergelijkbaar via Jumbo, maar die kun je via onze website bestellen. Nou, dat is het grote verschil. He. Die, uh, die Jumbo-kaarten dat zijn echt de kaarten. Echte -kaarten ja. En, ja. en als je wat meer wil zien, dan moet je gewoon via de website een, of een pedokaart of tribunekaart een tribune -kaart, ja, um, Klopt, um, kopen. Kun je, kan je klopt. een indicatie geven wat die kaarten kosten? Voor uh, nou, een -kaart kost uh, 22,50 euro. De uh, tribune kan zeggen, je hebt maar boven rond de 30 euro. Ja. Maar dan zit je wel. Uh, dan zit je, uh, eerste klas. Uh, Pico Bello, <laughs> heb je een tv-scherm voor je neus? Ja. Uh, en dan zie je alles uh, goed gebeuren. Nee. Ja. Uh, Max Verstappen Racing Days, uh, driven by Max Verstappen, staat er. Uh, wat, wat gaat hij doen op het circuit? Uh, nou, uiteraard. Ik denk dat er een heel programma omheen Ja, natuurlijk. Nee, het is niet alleen uh, Max met zijn Formule 1-auto, want dat zou op een gegeven moment ook saai worden, denk ik. Uh, uh, nee, hij gaat uiteraard demonstraties geven. En er uh, zullen ook wat presentaties zijn. Maar er zullen ook uh, allerlei. Uh, een, een, een heel speculair demonstratieprogramma van Red Bull zal er zijn. Uh, waar we waarschijnlijk weer uh, wat vliegtuigen ingezet gaan worden. Uh, uh, uh, stuntauto's, uh, dat soort zaken allemaal. En, uh, er zijn ook races van de Formule 4, dus echt maar de, de, de, de opstapklasse vanuit de karting richting, richting Formule 1 die race. Uh, we hebben een historische raceklasse, we hebben supercarparades, nou ja, er is ook een heel groot familiepark op de perrok uh, waar uh, van alles te doen is, er wordt kermisachtige attracties, muziek. Uh, dus ja, het wordt echt een dagje uit voor de hele familie. Um. Uh, een familiepark op het paddock. Maar dan moet ik dus een paddockkaartje... Ja, nou, dat, dat gedeelte is, gedeelte is nog okay. voor iedereen toegankelijk om met een duinkaart. Klopt. En ja. dan praten we over de, onder het tunneltje door. Dat is de ja. paddock waar het familiepark komt. Ja, ja, en zeg maar, achter de pitboxen bij ons. Door de, de versnellingen. Dat is zeg maar de Formule 1 paddock. En daar heb je andere kaarten voor. Oké, okay. en die kan je kopen op, uh, op de website? Ja. Uh, spanning voor over, het, uh, over het weekend. Het is ook al uh, over een maandje. En uh, ik neem aan dat er nog een, uh, een geschreven programma komt. Ja, zeker. Nee, over, uh, nee, dat komt we allemaal. Ja. Nee, En uh, vanaf uh, ergens aankomende week uh, zal ook de uh, Jumbo, wat dat betreft, heel erg lo helemaal losgaan met, met hun mediacampagne. En uh, er komt ook een tv-commercial uh, met, uh, met Max in de En uh, ja, daar zal iedere keer zal het evenement genoemd gaan worden. En er zal ja. de volle promotie gemaakt worden. Dat op zich is al natuurlijk super. Dat ja. dat, dat zo vaak ja. genoemd gaat worden ja. in de media. Ja. ja. En misschien mag hij nu wat zeggen, want in die andere reclame mocht hij niks zeggen van Sigaro. Nee, nee, nee. nee. Nu, nou, volgens mij... Nee, nu zegt hij ook niks. Maar het is wel... Ik heb een sportje gezien. Hij is echt heel, hij is echt heel leuk. Ja, gaat het over de familie? Uh, ja. Ja, het is nu toch al... Uh... 1 mei uh, zou die campagne gestart worden. Dus uh, daar kun je het nu al een beetje over. Nou nee het, uh, het, nee, het zal, het zal ja, ergens de komende dagen zijn. Nee, het ja. is inderdaad... Uh, in, in die reclames bij Jumbo figureert altijd een familie. En die speelt hier ook een rol in. In dit, uh, deze commercial. Maar let allemaal maar op. Ik denk ja. dat je hem moeilijk kunt missen. Want uh, er worden echt uh, uh, nou ja, honderden spots tegen aangegooid. Prominent, dus, uh, prominent aanwezig. ja, ja. ja dat, uh, dat is Jumbo wel uh, toe te vertrouwen. Zeker met Goed, uh, um, de rest van het circuit, ik heb gelezen 12 uur race, Henkel. Ja, volgende week, vrijdag of zaterdag. Uh, het is natuurlijk helemaal weekend volgende week, dus dat is op zich prima. Uh, zaterdag, of, uh, vrijdag starten we met een, drie, een gedeelte van 3 uur van de 12. Dan moeten we s'avonds om 6 uur stoppen, uh, of 7 uur, sorry. Uh -huh. En dan uh, we gaan de auto's in het zogenaamde Park vermeden. dus mag er mag niet aangesloten worden, er mag ook niemand meer bij wordt er bewaakt. En dan uh, s ochtends om uh, 9 uur worden de motoren weer gestart. En dan wordt de resterende 9 uur uh, verreden. Tot 6 uur avonds. Ja, dus. ja, nou, ja, ja, ja, ja. En uh, een uh, nou, volle bak. Uh, meer, dan, uh, meer dan 50 auto's. Echt uh, heel veel GT's, uh, tourwagens. Bekende rijders die meedoen. Uh, dus nee, het, belooft, het belooft een spektakel te worden. Het zijn uh, verschillende klasses. Ja, ja, ja. Je hebt uh, zeg maar de, de snelste auto's, zijn zeg maar de zogenaamde categorie GT3. Is dat mm -hmm. uh, er zijn auto's als bijvoorbeeld een Ferrari uh, 358, uh, 3, uh, 3, of een Mercedes SLS, of een BMW MZ. En die in het GT3 kampioenschap ook rijden internationaal. Uh, dat zijn de snelste auto's en dan heb je ja, verschillende tourwagens onder, uh, Cup Porsches, uh, nou, heel veel BMW's, uh, Renault Clio's. Dus eigenlijk ook wel wat kleinere auto's. Mm -hmm. Maar het gaat natuurlijk om die strijd en die dikke kanonnen voorin. En, uh, <laughs> ja, afgelopen twee jaar heeft Mercedes gewonnen, dus er zijn wat andere merken die nu op het uh, Vinkertouw zitten om ja. dat, die hegemonie een beetje te doorbreken. Um. Ik heb een, een praktische vraag. Je, je zegt er doen 50 auto's mee. Maar zoveel pitbox heb je toch niet? Nee, maar je, niet, auto's staan in principe ook niet in de pitbox natuurlijk. Hè. Die, zijn, die zijn allemaal te ja, Als er nou wat <laughs> gebeurt, uh, iemand wil naar binnen van één van, van Ja, kijk, vaak bestaat een, een team uit meerdere auto's. Okay. En dan plannen ze dat sowieso. Wanneer ze, het is niet allemaal tegelijkertijd de doen Soms hè, staan er ook wel twee teams in één pitbox. Dan kan het wel eens voorkomen dat er inderdaad twee tegelijk zijn. maar dan, ja, dan moeten ze weer even bij de buren stoppen. Dus ze verdelen het. Eigenlijk, um, en dat zie je niet alleen hier... Maar je hebt het ook op andere circuits. Bijvoorbeeld op de Neurburgring. Ja, als je daar de 24 uur zees organiseert. Ja, en daar rijden ze op het lange circuit. Dus in totaal 25 kilometer. Mm -hmm. Daar doen we bijna 250 auto's mee. En nou is die pit staat daar wel groter dan hier in Zandvoort. Maar ook niet vijf keer zo groot. Dus daar is het nog drukker. En, uh, en dat gaat ook altijd goed. Ja, ja. Nu er een nieuwe eigenaar is van het circuit. Zijn er specifieke dingen die zeg maar anders gaan worden in de programmering. Heb je het idee dat hij iets... naar buiten of naar voren uh, kan halen... wat er eerder nou, niet was? Nou, nog niet heel concreet. Er uh, zijn natuurlijk wel ideeën. Maar uh, we trekken tot zeg maar, de invulling... van, de, van de evenementen. Maar dat zal pas volgend jaar... zal dat uh, meer beslag gaan krijgen. Mm. Uh, de overname heeft natuurlijk plaatsgevonden... in februari. Toen was eigenlijk het hele programma... voor dit jaar al, uh, al vastgelegd. En, uh, en kun je daar moeilijk andere dingen mee gaan doen. Maar uh, dat is nu ook een beetje de insteek. Gewoon eerst een jaar meekijken hoe alles loopt... En dan gaan we met elkaar aan het eind van het jaar. Nou, wat gaan we volgend jaar weer opnieuw doen? Of wat gaan we anders doen? Of wat gaan we niet meer doen? En wat gaan we daarvoor in de plaats nou, dus. Bij deze nodigen we alvast uh, Prins Bernhard uit uh, ja. om uh, hier te komen praten met jou. Ik zal de boodschap uh, overbrengen. Dus Als bij hij, deze is de uitnodiging gezet. Hij, uh, hij is hier vaak genoeg om zelf ook te reizen, Dus hij kan best voor nou zijn tijd ja, Kan hij even een, een tien minuten een kwartiertje bij ons Precies. langskomen? De Henkok 12 uur race en uh, dan is het Pinksterweekend Weekend voorbij dan gaan we uh, verder. In het jaar, nou de historische kampioen weten we al, ja. uh, is er al meer bekend over uh, ADHC en... Uh de Masters? De ja, DTM? Uh, nou, DTM natuurlijk hebben we in, uh, in juli. Uh, 16, 17 juli. Uh, ik moet zeggen, daar gaat de kaartverkoop erg goed voor dit jaar. Dat is, uh, dat is weer in populariteit aan het toenemen. Dus dat is ook positief voor ons. Ook uh, veel Nederlanders hier... Uh, die ja, ja, wel ook steeds, we merken ook toch wel dat het, het, het, het, de verhouding Duitse bezoekers, en dat zeggen ze in de, de Duitse universiteit, mm -hmm. ook voor een buitenlandse die is enorm hoog in Nederland, even voor Zandvoort. Maar dat komt, komt natuurlijk ook ja, vanwege dat het Zandvoort is, wat natuurlijk een een aantrekkingskracht heeft op veel Duitse toeristen. Ja. Dus als ze dan een DTM-wedstrijd bezoeken, dan plakken ze er een weekendje of een midweekje zand van aan vast. Ja. En dan komen ze hierheen. Uh, maar uh, nee, ook in Nederland neemt het interesse weer toe. Hè. Ik, ik heb wat contact ook met wat, wat kaartverkopers van die, van die ticketbureaus. En, nou, de hoofdtribune is al uitverkocht. We zijn nu weer een, een derde tribune aan het bijbouwen. Dus dat, uh, nou, dat gaat uh, allemaal dat positief. Prachtig. Ja. Zou je dat kunnen. Uh, um, bestempelen als een spin-off dat uh, racen populairder wordt omdat Max Verstappen wat uh, meer in beeld komt? Nou ja, kijk, DTM is natuurlijk ook, er uh, uh, komen veel Duitsers op af mm -hmm. en natuurlijk Max haalt in Duitsland ook populair, is ook populair. Maar goed, in Duitsland hebben ze natuurlijk ook uh, wel, uh, dus geloof ik, vier of vijf Formule 1 coureurs uh, rijden. Dus uh, daar is autosport sowieso altijd wel, uh, wel, ja. wel meer populair. Uh, maar het heeft, het heeft zeker een positief effect gehad, absoluut. Nou, ja, Omdat je zegt dat de kaartverkopen beter is, dan zit ik zo van nou, Het heeft ook, ook meer, meer, Nederlanders meer te maken met de, met de, de populariteit van DTM. Ze hebben natuurlijk een aantal reglementswijzigingen doorgevoerd afgelopen jaar, waardoor de races ook wat spannender zijn geworden. Uh, sinds vorig jaar natuurlijk ook een tweede race. Het was al maar één race in het weekend. Nu is het op zaterdag een race en op zondag. Uh, hè, op zaterdag in Zandvoort zal de, de race weer aan het eind van de dag zijn. Uh, hè, zo rond een uurtje, vijf, zes, dat die van start is het gaat. In de commerciële tijd. Ja, maar dat, ja. Is, ik, dat was vorig jaar ook zo. En toen ik zag het van tevoren niet zo zitten. ik denk, nou, wie gaat er nou nog om 6 uur op het uh, naar de race zitten kijken? Dan zitten we, gaan ze al naar huis. Maar wonderbaarlijk kwamen er aan het, in de loop van middag ontzettend veel mensen naar het circuit. Er zaten alle tribunes vol om, uh, om zes uur toen die race start ging. En, uh, en die mensen gingen, era, gingen ze het dorp in. Ja, dat moeten dat eten, we drinken. hebben. En de volgende dag gingen ze weer de, de tweede race kijken. Dus, Precies. Ja, dat, uh, dat is ook een beetje het, het idee waar ja. uh, uh, jullie en, uh, en een werkgroep mee bezig zijn. Ja, daarom. En, en de dus van het dorp. Klopt, klopt. En hè, er zal nu ook weer op zaterdagavond dan in het dorp zou Tropicana Festival zijn. En dus er is al volop muziek. En nou ja, dan is er ook voor ieder, al die bezoekers is er wat te doen. Dus dat... Uh, je zou eigenlijk ja. een Bijersfestival moeten doen. Zo'n nou. uh, zo bierfeest. Dat hebben we toch, maar dat is in oktober. Ja, in oktober, ja dat is ja. in oktober. Ja, in oktober. Ja, in dat is zo'n hele, hele bubse. Uh, nou, ja. Hoewel, uh, toen was er ook iets. En toen zaten er ook heel veel Duitsers bij dat feest. Dus het trekt sowieso ook. Ja. Ja. Uh, dat zijn dan de highlights voor uh, de komende uh, ja. maanden. Uh, we gaan uh, zeker nog een keer vragen of je terugkomt om de rest te vertellen. Want er is, uh, nu is uh, uh, de historische Autorenclub bezig. Ja. Dat is natuurlijk ook leuk. Ja, joh. We hebben eigenlijk ieder weekend zijn er, uh, zijn er, uh, zijn er activiteiten. We nu inderdaad de historische stand Volgende week de 12 uur race. Uh, de week daarna is de Pinksteren. Dan hebben we de DNT-races. Dat zijn breed sportraces. Dan. Mm. Uh, dan hebben we de Vendagen. Dus met, met Max. Uh, Van alles. Dus, en dan zitten we alweer in juni. En dan doen we volgens mij voor één weekendje rustig aan. Dan gaan we de vier. 24 uur op de fiets doen. En zo blijft het maar doorgaan. Ja, 24 ja, uur op de fiets is ook wel leuk ja. als, je, als je daar even gaat kijken. Ja, absoluut. Ik ga altijd even kijken. Ja. Ik vind het is altijd ja. heel erg leuk. Ja. Erik, ontzettend bedankt voor de komst. Dankjewel. En de gedaan. En uh, we spreken elkaar binnenkort weer. Dankjewel. Tot je wel. de volgende keer. Yep. Met nu. Goedemorgen antwoord. En uh, we zijn terug. Uh, met ons Bij ons is uh, George uh, Polman uh, aangeschoven. En uh, we gaan het hebben over de watertoren. Althans de plannen van, het, van de watertoren moet ik zeggen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Er is een belangrijke stap gezet. Uh, in de gemeenteraad is een uh, besluit genomen. Dat uh, de drie plannen verder gaan uh, de participatie in. En dat betekent dat de gemeente in principe meewerkt aan het realiseren van de plannen. En dat betekent ook dat er een oplossing wordt gevonden straks voor het parkeren. Dat wordt dan gekeken naar het Louis-Davitskeré en andere oplossingen. Maar in principe kunnen de parkeerplaatsen hier verdwijnen. En kan er een project worden gerealiseerd. En dat is eigenlijk een, ja, een belangrijke beslissing geweest. En dan wordt het nu voor ons heel spannend. Want er komt een participatietraject. Ja. Uh, het zijn drie plannen. Uh, Eén van de plannen komt bij jullie vandaan. Ja, dat klopt. Uh, betekent dat ook dat alle drie de plannen een, een overlevingsmogelijkheid hebben? Of... Ja, zeker. Uh, wat er is gebeurd, er is dus een, een soort advies geweest. Een pre-advies. Dat noemen ze een, een nulmeting. Uh, dat is een ambtelijke rapportage. En uh, daaruit zijn bepaalde conclusies getrokken. Uh, de gemeenteraad die deelt niet uh, alle conclusies. Maar wat je kan zeggen is dat uh, ja, de drie plannen hebben in wezen gelijke kansen. En uh, komt er een nieuwe toetsing? Want de plannen zijn inmiddels verder uitgewerkt dan ten opzichte van die nulmeting. En wij zijn nog steeds druk bezig met uh, dingen fijn slijpen en verbeteren en met mensen praten hoe we hier het beste plan kunnen maken voor heel Zandvoort. En dat, dat fijnslijpen is dat dan naar aanleiding van... wat de gemeente heeft gezien in de plannen die er al zitten? Is dat dan de reden waarom uh, jullie dat dan kunnen uh, verfijnen? Ja, het is eigenlijk een heel bijzonder uh, proces. Er zijn drie initiatieven, eigenlijk particuliere initiatieven... Uh, zonder dat de gemeente daar een heel direct kader aan gekoppeld heeft. Uh, dus wat wij doen is kijken van... hoe kunnen onze plannen nou zo goed mogelijk aansluiten op uh, wat het beste is voor Zandvoort. Ja. Je hebt natuurlijk de grote lijn. Hè. Bij ons is dat uh, het terughalen van de grandeurstijl. Wat wij willen is een stip op de horizon zetten... voor uh, ja, Zandvoort in de toekomst. Om daar weer de badplaats van te maken voor de hele regio. En we denken dat de stijl uit de Belle époque zo rond 1880... Dat die zich bij uitstek leent. Om hier als eerste dat project bij de watertoren te realiseren. En dan van daaruit als uiteindelijk verder te kunnen gaan Ja, over de, de hele boulevard. middenboulevard. Ja. Want je wil Zandvoort graag op de kaart zetten. Ja. En daar heb je een bepaalde ja, visie voor nodig. Een receptuur. En uh, ja, we zien dat helemaal zitten. Om de stijl van de hoge weg zoals dat vroeger was. Met de pensions. De mooie grote en de veranda's. En de mooie ja. balusters. Uh, ja, die detaillering. En natuurlijk ook de stijl van de badhotels in 1880. Ja, was Zandvoort eigenlijk toonaangevend. De spoorlijn ging helemaal door tot aan uh, Basel. En de adel van midden Duitsland, die kwam uh, naar Zandvoort. Keizer in Sissi kwam hier. Dat was heel voor, uh, voor, voor de mooie hotels. Ja. Hey. Even, even de... Het gaat nu een stapje verder, uh, zeg ja. je, hè? Um, is het uiteindelijk de gemeente of zijn het de bewoners die uiteindelijk dan die beslissende stem kunnen uitbrengen? En daar zijn we ook heel benieuwd naar. Je zou bijna denken van nou, er is toch tijd genoeg geweest om dat participatietraject heel goed in kaart te brengen. Maar wij hebben daar nog geen uitsluitsel van ontvangen. Wat we weten is dat daar 28 juni een raadsvergadering voor gepland is. Dan wordt de participatie op de een of andere manier meegewogen. Uh, met uh, zeg maar de ambtelijke adviezen. En uh, de raad die gaat dan een, een besluit nemen. Hè, want het is een besluit wat genomen wordt door de gemeenteraad. Um, maar de selectiecriteria en de wegingsfactoren. Dat is ons nog niet uh, duidelijk. En uh, wat we wel gehoord hebben in de raadsvergadering. Uh, rond 23 maart was dat, meen ik. Van... De ja, Raad is daar ja. toch wel erg mee bezig. Het, het moet niet een beauty contest worden. Je moet niet gaan selecteren op de kleur van de dakpan. Maar je moet ook goed gaan kijken naar de inhoud. En uh, ja, wat wij doen is dan gesprekken voeren met uh, omwonenden. Uh, we hebben een woonwensentool, zijn we aan het ontwikkelen, dat we ook via internet kunnen peilen. Ja, waar is er nou behoefte aan, uh, aan woningen in Zandvoort? Grote woningen, kleine woningen. We hebben gesprekken uh, om een zorghotel in het plan uh, op te nemen. Dus daar kunnen mensen revalideren. voor uh, zeg maar twee weken tot drie maanden. En dan. Uh, ja, dat soort dingen. Daar is behoefte aan. En dat zijn we nu aan het inventariseren. En uh, we kijken hoe we dat allemaal in ons plan kunnen verwerken. Maar dat, dat ziet er goed uit. We hebben veel mogelijkheden, veel dat flexibiliteit. Het, dat is natuurlijk een, een, een woonwensenplan uh, wat jullie hebben. Ja. even een stukje terug. In de vergadering van 23 maart is het plan aangenomen om ermee door te gaan. Ja. En je zegt, er wordt een nieuwe toetsing uh, gedaan. Ja. Waarop wordt dan nu getoetst? Op de inhoud, zoals je net vertelt? Ja, ik heb eigenlijk alleen maar als referentie die eerste nulmeting. He, ja. Daar is aan een aantal dingen getoetst. Maar ja, ik zie toch wel uh, nieuwe inzichten... Waarvan ik denk dat het ook heel handig om daar aan te toetsen. Dat, dat zijn jullie inzichten, de, de, de ontwerpersinzichten? Nou, ook hele praktische inzichten. Mm -hmm. uh, we hebben het alles gehad over het bestemmingsplan. Uh, ik denk ook dat je in scenario's moet gaan denken ja. als gemeente. Uh, past iets in het bestemmingsplan of niet? En wat zijn daarvan de consequenties ja. ten aanzien van proceduretijd, uh, planschadeclaims? Uh, je moet ook een plan B hebben als iemand uh, een spaak in het wiel steekt, omdat hij het niet eens is met een wijziging van het bestemmingsplan. Dat kan. Uh, daarnaast heb je natuurlijk ook de monumentenstatus uh, van de toren. Uh, in ons plan uh, restaureren we de toren, brengen we terug in de oude staat. Mm -hmm. We voegen daar wat publieke functies aan toe, of, of een hotel met een, met een lobby en een skybar, waar ook andere mensen gebruik van kunnen maken. Uh, dat vinden we heel belangrijk. Want dan kunnen we ook een stukje van het interieur van de toren weer toegankelijk maken. En daar de historische het, uh, erfgoed weer inzichtelijk maken. Het, het museum. Uh, ja, of wat, wat daar, ja, of een expositieruimte. Of een stukje Het nou ja, gaat ook over ja. wat, uh, wat je ook zei. Die, uh, die machines die daar nu staan. Ja. Die kan je dus uh, exposeren, Dus je weet wat daarmee gedaan is. Dat wordt dus bekeken. Wat mij opvalt is dat uh, 28 juni die volgende vergadering is. Met uh, eventueel uitspraken over participatie. Um, ik lees daar gemeentewijze niet zoveel over. Um, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Want als je 28 juni neemt en je gaat terugrekenen... dat is een, uh, een raadsvergadering. Daarvoor heb je altijd een commissievergadering. Dat zal dan zijn rond 15 juni. En dan wil je nog spreken met iedereen die hier woont? En um, voordat het in de raadscommissie komt... moet het college een besluit hebben genomen. Nou, dat zal dan begin juni zijn... En voordat het college een besluit neemt, zal dat participatietraject moeten zijn afgerond. Ja. Ik kom uh, dan uit op half mei, wil je nog dat kunnen evalueren. En vandaar, ik vind het wel verdacht verdachtstil. Dat, dat, uh, ja. Stel je daar vragen over als ontwerper? Zeker. Van de uh, zeker? wethouder, ja. uh, die ben ik. Nou ja, wij hebben natuurlijk te maken met uh, de projectleider. Dat is ons aanspreekpunt. Ja. En die zegt, ik ben er druk mee bezig. En uh, je hoort binnenkort van mij. Oké. Okay. Dat is de status. Dat is de status. Uh, ja. nou, dan, neem, dan neem ik aan dat dat de status bij alle drie de projecten is. Ik neem het aan. Ja, de, ja. natuurlijk gelijk. gelijk <laughs> gelijke kappen. kappen dat zal ja. toch wel uh, zo zijn. Ja. Um, nee, maar om nog even terug te komen ja. op de monumentenstatus. Ja. Um, de andere plannen die gaan uit uh, van een woonfunctie in de toren, waarbij dan ook uh, de buitenkant uh, eigenlijk uh, gesloopt wordt en nu wordt opgemetseld. Dus, dus ik vind dat wel een dingetje. Uh, krijg je daar wel vergunning voor. Dus in mijn ogen... Hoe bedoel je dat je daar... Uh, je restaureert toch iets? Ja, in ons plan... Uh, maar ik uh, bedoel het andere plan. Ja, in jullie plan blijft het zoals het nu is. Ja, met een klopt. paar aanpassingen. Ja. En in het uh, andere plan wordt... Uh, de, de schil van metselwerk en... wordt opnieuw opgemetseld. En waarom zou je daar geen vergunning voor krijgen? Um, je hebt een monument. En als je daar iets van gaat uh, verwijderen... En ja, daar moet in geval over gepraat worden. Ja, ja, ja. Nou, het is een, uh... Dus ik zou dat zien als een soort extra toetsing. Ja, ja. Een aanvullende toets. Voordat je een besluit neemt. Nou is het een gemeentemonument. Hè? Het is geen uh, nationaal monument. Dus... Ja. Nee, het nee, maar ook het ligt gemeente... aan, de, aan de gemeente. Wat zij daarvan vinden. Nou ja, de gemeente die bestaat dan uit een, uh, heb je een monumentencommissie. Het is ja. gedelegeerd. En wat vindt de monumentencommissie daarvan? daarvan ja. Als ik zeg maar, uh, zo'n project zou doen. Zou ik dat altijd van tevoren toetsen. Je probeert natuurlijk zoveel mogelijk onzekere factoren te elimineren. Want wat je wil is een plan met een grote slagingskans. Ja, wel een plan waar je wat mee uit de voeten kan. En niet dat iemand ineens zegt van nou, dat gaat niet door het weghalen van die stenen. Ja, laten we er geen doekjes om binden. Nee. Hoe lang heeft het geduurd voordat hier een bestemmingsplan is vastgesteld? Hoe lang uh, gebeurt er al niets met die toren? Staat die al leeg? Ja, sinds de brand in 2005. Ja, uh, dat is, heb je het over meer dan tien jaar. Correct. Dus dan zou ik toch uh, zeker stellen... Uh, dat er op korte termijn iets mee gaat gebeuren. Want je kan natuurlijk plannen maken wat je wil. En je kan uh, van alles en nog wat uh, voorleggen. Mm -hmm. Maar dat doe je toch alleen als je weet uh, dat het er kan komen. Nou ja, heb je... Uh... Uh, gezien de, de, de, de raadsvergaderingen, de VVD die was tegen omdat ze wat over de parkeerplaatsen mm. had. En uh, die hebben ook verklaring gegeven dat ze wel een mooi plan vonden. Alleen ze wilden graag wat zekerheid over die parkeerplaatsen. Heb je het idee dat uh, de politiek ook gauw die schep in de grond wil hebben? Ja zeker, We hebben gesproken met de raadsfracties. En ik ben ook bij die raadsvergadering geweest, bij de commissievergadering. En het leeft enorm. Uh, je hebt wel eens verdeeldheid hier in de lokale politiek. Maar wat ik nu proef, en ik moet zeggen, ik ben daar niet dat, dat ik elke week bij een raadsvergadering zit. Dus het is maar een inschatting op basis van dit project. Maar ik proef ontzettend veel uh, enthousiasme dat er iets gaat gebeuren. En eigenlijk ook eensgezindheid. Ja. Dus ik heb niet het idee dat dit uh, een soort splijtswam is. Nee, alle neuzen staan dezelfde kant op. Oh, dat, dat, idee had wordt, ik ook. Ja. dat idee had ik ook. Er, er moet iets komen. Ja. Nou, uh, we gaan het zeer zeker nog verder bekijken. Ja. En ik hoop dat je nog een keer langskomt uh, om het verder uh, te bespreken. Ja. Uh, ik heb eigenlijk niet zoveel vragen meer. Want ik zou graag zien dat die schep in de grond gaat. Maar... ja. ja. Nee, het is uh, heel goed om even tussentijds een update uh, ja, zeker. Ja, zeker. te kunnen geven. Ja, ja. En dan hoop ik dat we uh, ja, met dat participatietraject uh, ook heel goed iedereen kunnen informeren. Van hoe gaat het plan eruit zien? Wat zijn de consequenties? En ja, wat is de waarde ik, ik, kom, ik kom toch even terug op dat participatiegedeelte. Want je bent hier uh, geweest uh, en... Uh, en uh, het andere plan is hier ook geweest. En het was in beide uh, avonden toch redelijk druk, ook met bewoners. En ik heb een aantal bewoners ook een aantal vragen horen stellen. Dus het leeft wel. Zeker, ja. Nee, het is natuurlijk heel belangrijk dat je weet wat er voor je neus uh, gaat komen. Ja. Ja, ik, ik zat nog even over het parkeren na te denken. Uh, dat, dat parkeren dat zal dan dus niet zeg maar uh, voor de bewoners wel. Hè. Die, voor de bewoners krijgen we daar een ja. En uh, uiteraard is er natuurlijk in de LCD-parkeergarage uh, plenty plek uh, om te parkeren. Dus wat dat betreft denk ik dat er geen uh, belemmering zou zijn. Uh, nou, daar komt, uh, daar komt wel uh, bij... Ja. Uh, alleen dat tweede stuk van de LDC is ook voor de bewoners van het tweede stuk van de LDC. En daar blijft een aantal blijven over die vrij. En dit zijn er 141. En die worden niet helemaal vervangen in het plan. Nee. nee. Maar jij was bij die raadsvergadering en er viel mij wat op. Uh, uh, in het begin werd er, mocht iedereen wat zeggen, hè? eerste termijn. En uh, ja. uh, toen zei uh, de PvdA van de Hau, <coughs> Sorry, de locatie vinden we niet zo. Uh, uh, of het ging over die plannen, en toen ging het over parkeren. En ineens kwam er een konijn uit een hoge hoed: dat ze eigenlijk wel een, uh, op het vervalsje plein een dubbeldek wil hebben. Ja. Vond je dat niet, uh, uh, het sprong er zo uit ineens? Kijk, als gemeenteraad. Als vervanger van deze parkeerplaats. ben je natuurlijk altijd bezig met het wegen van allerlei <coughs> uh, belangen. Ja. En waar ga je nou uh, parkeren in een dorp? En wat zijn de mogelijkheden, de bebouwingsmogelijkheden... om het dorp een beter aanzicht te kunnen geven en meer functionaliteit? En ik denk dat dat heel goed is, dat je dat breder trekt, zo'n discussie. Je hebt plekken waar je wat kan verbeteren. Met name ook het Favauwtje Plein, daar ja. kan je iets, iets verbeteren. Ja. Je moet eigenlijk verder kijken dan uh, sec dit dat project. Maar je moet een overkoepelende visie hebben. Hoe kan je een Sanford nou weer op de kaart zetten? Ja. En hoe kan je een aantal dingen faciliteren, zoals parkeren? Ik vind dat heel slim dat daarover wordt nagedacht. Ja, ik, vond hem, uh, ik vond hem heel, uh, heel, heel verrassend dat hij er zo ineens uitkwam. Ja. Ja. Ja. Nee, dat, uh, dat, het geeft echt hoop ja. uh, hoe uh, de raad hiermee bezig is. En het college, dat is heel fijn. Ja. George Poorman, ontzettend bedankt voor de uitleg. We okay, bespreken elkaar gedaan. zeker nog een keer. En ja. misschien komt er ook iemand van een ander project. Ik ja, zeker. Er. We laten iedereen alles uitleggen. Oké. Okay. Iedereen, hebben we nog een heleboel voor de agenda? Uh, we hebben niet of, uh, heel de veel, veel de We hebben de helft al gehad. Uh, wat hebben we nog staan? Uh, even kijken. De, op 7 mei, de Stijldansavond in de Krocht. Uh, bij Rob Dolderman. Dat is om 8 uur 7 mei. Dat is dan volgende week zaterdag. Ja. Als ik me niet vergis. Volgende week zaterdag, dus uh, s'avonds om 8. Gaan we dansen bij Rob Dolderman. Uh, diezelfde avond is er uh, de opening van Vibe-events op het strand. Ter hoogte van Tijn Akersloot. Daar worden diverse gratis clinics gegeven voor het hele gezin. Ik kan me niet voorstellen wat dat zou zijn. maar Ga je toch even lekker kijken. Uh, dan moeten we daar maar gaan <laughs> kijken. En uh, diezelfde dag hebben ja. we ook Han Kook. 12 H. 12, 12 uur race. race. Ja, daar hebben we het over gehad met uh, uiteraard met Erik Weijers uh, net. En dan. Uh, ja, is dat het gaat gewoon door hoor. Want uh, zondag is het Japanse autosportfestival, ook op het squierpark Zandvoort. En 8 mei is er weer uh, Jazz in de krocht. Om uh, half drie mag je naar binnen. De entree is 15 euro. Als van ouds. Menno dames. is ook uh, heel bijzonder, uh, inderdaad. En vooral niet vergeten maandag dus. Coal Miners. Ja, de eerste muziek. Eerste muziek bij uh, Strandend uh, 12 aan zee, uh, vanaf 5 uur en dan kun je ook nog lekker eten daarbij. Goed, wij uh, sluiten dit bedanken. programma af hè. Ja. en uh, wij danken Casper Gurrenson voor de techniek. Uh, Donderbij voor de koffie. Yvonne, Ger van Kuik en Gerry Rutte voor de redactie. Irene, ontzettend bedankt voor de presentatie. Jij ook Ben Zonnevel, dankjewel. En wij zien elkaar volgende week weer terug. Ja, per ja, weekend. weekend. Dag.